samen met het NOS Journaal. De Tweede Kamer debatteert pas donderdagmiddag over Griekenland. Het debat stond eigenlijk morgen gepland, maar de Kamer wil de ontwikkelingen in Athene afwachten. Morgen debatteert het Griekse parlement over het noodpakket, en verwacht wordt dat premier Tsipras het moeilijk krijgt, omdat er veel weerstand is binnen zijn partij. De Israëlische premier Netanyahu noemt het atoomakkoord met Iran een grote vergissing van historische proporties en zegt dat hij er alles aan zal doen... om de nucleaire ambities van Iran de kop in te drukken. Vandaag sloten Iran en het Westen na lang onderhandelen... een akkoord over het programma. Inspecteurs krijgen toegang tot de Iraanse nucleaire installaties. In ruil daarvoor wordt een deel van de sancties tegen het land opgeheven. In Spanje is een Franse toerist gedood door een stier. De man van 44 werd op een stierenfestival... in de stad Pedreguer door het dier gespitst. Alle festiviteiten in de stad zijn afgelast...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 En Lars Boom gaat vandaag niet van start in de tiende etappe van de Tour de France. De renner van Astana is ziek en een antibiotica keur slaat niet goed genoeg aan. Vlak voor de start van de Tour kwam naar buiten dat Boom een te lage cortisolwaarde had. Dat zou kunnen duiden op gezondheidsklachten. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. Later vandaag in de noorden kans op zon bij gaat of 20. Morgen blijft het bewolkt en er kan een bui vallen. De temperatuur loopt wat op naar maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Goirke en Leerdam 3 kilometer vanwege bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, lachende baby's. Dat is leuk natuurlijk. Maar Brigitte Kaandorp die heeft er toch wat moeite mee als ze kinderen moet gaan opvoeden. Of je moet ze gaan opvoeden, dat is ook zoiets. Ja, vind ik ook lastig. Ja, vind ik gewoon, dat wil ik heus wel toegeven... vind ik, vind ik heel moeilijk opvoeden. Ik weet vaak eigenlijk niet wat ze nou aan moet leren... wat ze nou niet kunnen. En wat je ze af moet leren, wat ze vanzelf wel doen eigenlijk. Ja...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 Zitten ze zich daar weer mee te bemoeien dat dit geen moederproeve schoenen zijn. Ja. Dat klopt, maar ik ben nu ook even geen moeder. Ik ben, nou gewoon even... ik ben nu artiest, zeg maar. En dan ga ik Moni van die uh, sandalen aandoen, dat snap je. Dat is niet leuk. Nou, hoe weet het ook weer, jodel. Nou, zo, komt helemaal goed. Twee <lacht> droppie. Dit Kaandorp en het ging allemaal over het opvoeden van kinderen. Dit is uh, Country Joe en de Fish. Neem me serieus. Ik weet, ik weet niet hoe het met andere mensen is, maar ik ben volgens mij... Vond vond allemaal plaatsen boetslok.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 Ah, Country Joe, McDonald's en de Fish. Ik draai hem speciaal voor Westenberg. Joke toch uh, kunnen vinden. Uh, je gaf mij ook een linkje via Facebook. Maar ik had hem, ik had hem al uh, gevonden op YouTube. Uh, want als je helemaal uh, uh, uh, ja, geen cd'tjes of liedjes in de computer hebt... Uh, dan kan je op YouTube toch vaak vinden wat je zoekt. En, uh, dat is het ook vanmiddag weer gelukt. Van Woodstock. Uh, Country Joe, uh, McDonald's en de Fish. Met What are we fighting for? Staat ook bekend als... De Vietnam Song, luisteraars, jawel. Uh, eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor u had uh, klaargezet. Oh ja, ik heb natuurlijk uh, mijn vriendin Yvonne beloofd... dat ik uh, The Green Green Grass of Home zou gaan draaien. Maar nu niet van Tom Jones. En ook niet van uh, Oscar Harris. Maar van Gobi Grant. En Gobi Grant, uh, ja, die heeft er heel lang op gewacht. Of die heeft er heel lang mee gewacht... Om het liedje uit te brengen en ik ben toch heel erg nieuwsgierig hoe het klinkt van Kobe. The green green grass of home speciaal voor Ivan Lindeman. Ja, luisteraars, er gaan, gaan er nou twee liedjes door elkaar en dat moet niet. Eh, dat vind ik zonder wat nummer. Dus ik draai hem nog een keer Gobi Grant, ik zei het al, met The green green grass of Home, speciaal voor Yvonne Linderman. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama. Papa. Down the road I look And there runs me And a sad Kobe Grant, zo wordt het kennen van de Pijnenburg-reclame. The Green Green Grass of Home. Leuk dat dat plaatje nou uh, gewoon uh, te beluisteren is. En daar zijn we heel blij mee. We gaan uh, genieten van Hans de Boy, Want die weet dat hij thuis is. En het swingt, dat is een godgieterde Ondertussen schenk ik nog een bakje in. Aardag vindt gordijnen dicht de e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 Be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we drown. As it all o was dat met uh, I'm coming home. Nou, luisteraars, het is weer bijna half twee. Eh, nog niet helemaal, maar dat maakt niet uit. We gaan toch het nieuws erin gooien. Zandvoort lunst elke dag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. De 14-jarige Jessie Venema, afkomstig uit Zandam, wordt sinds afgelopen vrijdag vermist. Jessie is 1,70 meter lang en heeft bruin haar. Ten tijde van haar vermissing droeg ze een zwarte broek met scheuren, een zwartlederen jack en witte sneakers. Jessie is daarnaast te herkennen aan een neuspiercing. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van Zandam. Heb je meer informatie over de verblijfplaats van Jessie? Bel dan me met de politie via telefoonnummer. 0900-8844. Ik herhaal 0900-8844. Alles over deze vermissingen is te vinden op de site van RTV Noord-Holland. Tussen Haarlem en Zandvoort is maandagmiddag een storing ontstaan... bij de NS in verband met de sein- en wisselproblemen. Er reden minder sprinters en er zijn toen bussen ingezet... Dat was niet het enige, want ook de spoorbomen bij Overveen werken niet. Er ontstond een file voor de spoorbomen vanaf de zeilweg richting eh, noord, zeg maar. Inmiddels zijn de problemen weer opgelost. Aan mij de taak om dit kunstwerk te onthullen en daarna kunnen we hier ook de glazen vullen. Zo kondigt dorpsomroeper Gerard Kuiper de ceremonie aan op Rijn. Nou, welke ceremonie? Bezoekers van het ontmoetingshuis en dagactiviteitencentrum, het Juttershuis... hebben samen met kunstenares Marianne Rebel een terrasbankje beschilderd. Op donderdag 9 juli 2015 is dit met de vrolijk vertoon onthuld... in de tuin van het Juttershuis aan de laan. Met Mieke Bluis trekt Kuiper het doek weg en dan verschijnt er een kleurig bankje. De vaste deelnemers hebben er zelf bedakte spreuken op gezet. Leerlingen... Van het Luzak Lyceum uit Haarlem hielpen daarbij een handje. Enkele spreuken zijn... ...een zucht geeft lucht aan een hart vol spakt. Volg je hart, want dat klopt. En met je geheugen is het anders. Het Jittershuis is een ontmoetingscentrum voor iedereen uit Zandvoort en omgeving... ...met geheugenproblemen, dan wel met dementie. Voor de onthulling zijn alle buurtbewoners uitgenodigd. De opkomst was groter dan verwacht. Gelukkig staan vrijwilligers van het project Use Your Talent allemaal paraat. Ze zijn de hele dag in de weer om koffie, gebak, hapjes en drankjes te maken en ook uit te delen natuurlijk. De organisatie stimuleert jonge Zandvoorters om belangeloos iets voor een ander te doen en daarmee aanspraakmakend op het eigen talent van de deelnemers. Het is vakantietijd luisteraars en dat houdt ook in dat er weinig regioele nieuws zal te melden. Ik ben naast het voor u op zoek geweest en ik ga nog even verder kijken. Mogelijk in de tweede bulletin van het nieuws komen er nog aanvullingen. Maar volgens eh, mij houd ik het hierbij. Dit was het nieuws bij with you. Het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Als je naar buiten kijkt is het muisgrijs en soms valt er het regen. Veel valt er niet, maar je wordt er wel nat van. Met maximaal rond 20 graden leven we iets beneden onze stand. Gelukkig breekt tegen de avond vooral in het noorden en midden de zon er ook nog eventjes door. En morgen is het, ja, het doet me pijn om te zeggen, maar ook niet al te fraai. Maar de werkweek eindigt met hogere temperaturen en meer zon. Vandaag verloopt het grootste deel van de dag bewolkt en regelmatig wat regen of motregen. De temperatuur klimt op, moeizaam overigens, naar de waarde tussen de 19 en 22 graden. De wind komt uit het noordwesten en is hooguit, matig van kracht. In de avond breekt het vaker de bewolking, maar het zuiden komt er van vanaf. Daar moet men rekening houden met ja, meer bewolking. Gedurende de avond lijkt de kans op regen te verdwijnen en worden de opklaringen talrijker. In de nacht neemt echter de bewolking weer toe, bij een minimumtemperatuur van 11 tot 16 graden. Morgen wordt het een stuk warmer met middeltemperaturen tussen de 21 en 25 graden. Het is nog altijd wel uh, bewolkt en regelmatig valt er ook wat regen, maar in de middag kan de neerslag buien van karakter zijn. Voor de wind hoeven we ook deze dag niet te vrezen, die waait hooguitmatig uit westelijke richtingen. Donderdag bereikt vanuit het zuiden warme lucht ons land. De hoogste temperatuur van de dag wordt pas laat in de middag bereikt... en varieert tussen de 22 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden van Limburg. De wind is niet noemenswaardig, blijft lang droog... maar later op de dag neemt de kans op een onweersbui toe. Ook de nacht naar vrijdag kan het regelmatig regenen... en daarbij mogelijk ook een klap onweer voorkomen. Vrijdag doet de temperatuur een stapje bovenop. De maxima liggen tussen de 24 en 31 graden, het is zonnig... Maar de zuidwestelijke wind trekt gedurende de dag voor ze aan. Aan zee kan het hard waaien en boven land is een vrij krachtige wind aannemelijk. Overdag wordt het waarschijnlijk snel droog. In het weekend wordt het iets minder warm. Lokaal, zeker op zondag, valt er wat regen. Maar vaak is het ook droog. Volgende week, nou, daar houden we ons dan maar weer aan vast: wordt het geleidelijk weer warmer. Tot zover het weer, bezien van we Zandvoort. Dan hoop van die dromen zo manier. En die vertelde elke morgen de dromen aan Freddy. I'm telling you now. And when I say I love you Ik er erg vrolijk van hoor, al die muziek uit de jaren zestig. Freddy and the Dreamers, daar luistert u naar. Dankjewel Freddy en dankjewel Dromers eh, dat jullie dit leuke muziekje voor ons eh, hebben uitgebracht. Ja, ik eh, blijf eh, wensen en ik blijf hopen dat er nog veel meer van die lekkere muziek eh, ook vandaag de dag zal worden uitgebracht. En, eh, wat kan ik nou meer doen als wishing and hoping? Dit zijn de Mercy Beats. Wishing and hoping and thinking and praying planning and dreaming It's night of her charms That won't get you into her arms So if you're looking to find love You can share All you gotta do is hold her and kiss her and love her and show her that you care Show her that you care Just for her That's a do. Where your hand Just for her Cause You won't get it Thinking and praying Wishing and hoping Cause wishing and hoping And thinking and praying Planning and dreaming Her kisses will start That won't get you into her heart So if you're All you gotta do is hold her, and kiss her, and love her, and show her that you care. You gotta show her that you care, just for her. Do the things she likes to do. Wear your hair, just for her. Cause, you won't get it, Take it and bring it. Wish it and a hope it, cause wish it. Hoping and thinking And praying, planning and dreaming Her kisses will start That won't get you into a heart So if you're thinking how great True love is All you gotta do is hold it And kiss her and squeeze her And love her, yeah, just do it And after you do with the Beats. Nou waren de Mercy Beats met Wishing and Hoping. Dat liedje kennen we natuurlijk, of kent u natuurlijk, van Dusty Springfield, want die heeft het ook uitgebracht. En die heeft ook gezongen I Only Want To Be With You. En dat ga ik alweer van een andere draaien, want Shelby Lynn, die brengt dat op zo'n prachtige manier. Shelby Lynn met I Only Want To Be With You. Ik wil alleen maar bij jou zijn. Nou, als dat op deze manier wordt gezongen, dan, dan klopt het ook helemaal, mensen. Dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never want to let you go. Cause you started something. Oh, can't you see that ever since we met you had a hope? Albie Lynn was dit met uh, I Only Want To Be With You. Ik zei het net al, bekend geworden van Dusty Springfield. En nou, dit liedje wat nou komt, luisteraars, dat is een van mijn favoriete liedjes van Eva Cassidy. Dat vind ik zo prachtig. Jij neemt mijn adem bijna weg. Mijn adem stokt als ik je alleen maar zie. You take my breath away. Sometimes it amazes me How strong the power of love can be Sometimes you just take That you Away. Eva Cassidy, op eenzame hoogte staat die dame van mij met uh, dit prachtige nummer You Take My Bread Away. En helaas, Eva is overleden. Ze is overleden aan een melanoom die uitzaaide. Uh, ja, die vreselijke uh, ziekte, kanker. Op hele jonge leeftijd al. Ik minstens 37 was, dus dat is uh, ja, veel te jong. Uh, maar haar familie heeft ervoor gezorgd... dat er een aantal albums nog uh, zijn verschenen. Ronder de Best of Eva Cassidy. En daar staat uh, dit nummer op. Zeker de moeite waard om dat album aan te schaffen. Of anderszins aan die geluidsdragers te komen. Want het is een uh, prachtig album met alleen maar mooie nummers. Guitar Man, David Gates... Groep Brad, ook zo'n lekker nummer, die doet. Zand voor het lunch, daar luistert u dan altijd naar luisteraars. We hebben nog, nou negen minuten, acht minuten te gaan. Ja.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 Ja, wat is het toch heerlijk om radio te maken? Wat uh, is het heerlijk om lekkere muziek voor u te draaien? Soms zou ik dat acht dagen in de week willen doen, luisteraars. Ik zei net, ik zou het wel acht dagen in de week willen draaien. En ik bedoelde natuurlijk een heel ander liedje. Maar ja, dat, dat speelde niet, alweer, niet af, verdorie. Nee. Dat is hem niet, verdorie. Ik had hé, deze Week willen draaien, verdorie. Maar ja, dat, dat, dan, dan weigert mijn apparatuur dat gewoon weer te doen. Verdorie nog eens aan toe. Ik ga het toch nog even proberen, want ik vind het helemaal niet leuk. Ja, bovendien heb ik nog maar heel even luisteraars... want uh, ja, de uitzending zit, bijna, uh, zit er alweer bijna op. Moet dan alweer bijna afscheid nemen. Nou, dat, uh, deze week houdt u te goed. We gaan eruit met de London Beats. I've been thinking about you. Ik heb aan u allen gedacht tijdens de lunch met lekkere muziek. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik in ieder geval wel. En uh, nou, ik zou zeggen tot donderdagavond vanaf 10 uur... en tot 12 uur met uh, Tussen App en Vloed... Morgen, eh, woensdagavond, mijn collega Willem Bruijs. Met eh, ook heerlijke zomersongs. Hij doet dat van s'avonds 10 uur tot 12 uur 's nachts. Eh, en dan komt u helemaal weer in een zomerse stemming. Dankzij Willem Bruijs. Dus luisteren naar die man hoor. Fantastisch. Eh, luisteraars, ik neem afscheid. Ik zei het al: I've been thinking about you. Een hele fijne dinsdag nog. Had wel een lukken, toch? He? Ja, tuurlijk. <laughs>